6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks natuurlijk nog veel meer nieuws over Prins Friso en zijn overlijden. Maar ook in het NWS Radio 1-journaal meer nieuws over dat fatale bootongeluk... dat vanmiddag plaatsvond in Zeeland. Eerst het NWS-journaal met Dorat Megens. Op Aleishuis ten Bos is vandaag Prins Friso overleden. De prins is bezweken aan complicaties na de hersenbeschadiging... die hij opliep door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeluk... op 17 februari vorig jaar in Oostenrijk.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 Ook hij komt nu terug van vakantie. In heel Politiek Den Haag is geschokt gereageerd. Veel Kamerleden laten via Twitter weten dat ze meeleven met de koninklijke familie. Ook Ari Slop van de ChristenUnie is geraakt door het overlijden van prins Friso. Hij heeft hem een paar keer ontmoet.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 als je realiseert dat die kinderen nou zonder vader, Mabel, zonder echtgenoot... maar ook prinses Beatrix zonder een van haar kinderen... niks erger is dan het verliezen van je eigen kind. Dus het gaat door merk en been en ik denk ook en ik weet ook wel zeker... dat heel Nederland, net als ik vandaag, intens meeleeft met de familie... die niet alleen vandaag, maar ook de komende tijd... een hele moeilijke periode tegemoet zullen gaan. Burgemeester Moeksel van Leg is diep geschokt. Hij kent Frizo al van jongs af aan. De koninklijke familie gaat ieder jaar skiën in Leg. Sinds het ongeluk heeft hij altijd intensief contact gehouden met de Oranjes. Die contacten waren ja, sinds mijn kinderspeinen aan, hebben we goede contacten gehad. En ik ken prins Frizo, zei hij een kleines kind was en ik ook een jonge knabe was. We hebben ons gekant, we hebben veel... Ik heb gehad en ja, ik heb me heel verbonden gevoeld en voel me heel verbonden. Burgmeester Muxel van Lech. Ook in het buitenland is het overlijden van Prins Friso groot nieuws. Er lag seit fast 1,5 jaren im Koma. Der Niederländische Prins Friso is tot. Er starb im Alter von 44 Jahren in Den Haag, wie das Königshaus mitteilte. Prins Friso passed away at his mother's residence. In the Netherlands today. He never fully regained consciousness after that accident in February 2012. He was 44 years of age. So a very sad day for the royal family and indeed for Netherlands. Op internet en sociale media stromen de condolences voor de koninklijke familie binnen. Binnen een uur hadden ruim 6000 mensen een bericht achtergelaten op condolence.nl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 En de verkeersinformatie 5 over 6. Je van de Velden bij de AWB, Waar staan ze? Onder meer op de A2 Eindhoven richting Luik tussen Meers... en knopen de Europaplein 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Duivendrecht... en knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer. Bij Oud-Zuid is de ook dicht. A12 Utrecht richting Arnhem bij de Af en Oosterbeek 2 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 3 kilometer. Door een technische storing is daar de spitsstrook dicht. NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. 6 over 6, goedenavond. Reacties op het overlijden van Prins Friesho. Ze blijven binnenstromen in binnen- en buitenland. We brengen ze u dit komend uur, want we hebben ook ander nieuws. Maar we gaan door met het NOS Radio 1 Journaal. Niet tot half zeven, maar tot zeven uur vanavond. We beginnen met Menno Reemmeijer. Menno, avond. We hebben het al de hele middag over prins Friso vanwege zijn overlijden. Als jij hem moet typeren als koninklijk huisverslaggever, hoe zou je dat dan doen? en iemand, Tim. Uh, altijd toch een beetje op de achtergrond, uh, zeker sinds hij geen uh, lid meer is van uh, het koninklijk huis na zijn uh, huwelijk met uh, prinses Mabel. Uh, intelligent, uh, meer dan intelligent uh, zelfs. Uh, twee uh, studies uh, voltooid, topfuncties gehad in het uh, bedrijfsleven tot aan dat uh, ongeluk vorig jaar in, uh, in leg. Weliswaar geen officieel lid meer van het koninklijk Huis... maar hij had natuurlijk wel een zekere rol, niet alleen als broer, als zoon van. Wat was zijn functie eh, als man op de achtergrond voor de Koninklijke familie? Nou ja, de, de, de band tussen uh, de familie is hecht. Dat weten we, dat zien we. Uh, de broers hebben uh, veel contact. Uh, met moeder is er uh, goed contact, met prinses Beatrix. Dat zagen we vorig jaar ook na dat ongeluk in inleg. Uh, uh, we hebben daar een week voor de deur gestaan van het ziekenhuis in uh, Innsbruck. ...waar Willem-Alexander en Constantijn en een vrouw uh, Prinses Mabel ondersteunde, ...waar Prinses Beatrix ondersteund werd. Um, en en, en, en Friso, ja, het, het was zeker wel een bindende factor, uh, denk ik, binnen uh, de familie. Iemand die zijn moeder uh, zeer naast stond, uh, dat was overigens uh, wederzijds... Uh, ...die zijn moeder uh, na verluid ook uh, hield met, uh, met de financiële zaken en uh, financiële adviezen. Uh, een belangrijke man uh, binnen de familie. Ja, en dan kregen dat ongeluk vorig jaar. Anderhalf jaar is hij behandeld geweest in Londen... en begin juli werd hij overgebracht van Londen naar Paleishuis ten bos. Uh, als je nu ja. terugkijkt, waar, waarom was dat? Nou, dat was heel simpel eigenlijk. Hij is uh, het afgelopen jaar voortdurend behandeld geweest in, uh, in Londen... in dat Wellington Hospital... dat bekend stond uh, om het feit dat het uh, goede faciliteiten had... ook voor de behandeling van dit soort uh, patiënten, uh, coma-patiënten. Uh, maar in juli kwam toch de mededeling uh, via de Rijksvoorlichtingsdienst... dat de prins uitbehandeld was. Uh, waarbij je ook kon constateren dat uh, kans op herstel uitgesloten werd geacht... en dat er verder werd gekeken naar een plek waar hij verpleegd zou kunnen worden, Er werd toen gezegd... dat kan een plek in uh, Nederland zijn, dat kan een plek in uh, Engeland zijn. Hè, dat zijn woonplaats uh, Londen. Uh, en tot die tijd zou hij deze zomer dan uh, op Paleishuis ten Bos uh, zijn... en verzorgd worden door een, uh, een team ook van, uh, van specialisten trouwens. Um, dat gaf de indruk dat het redelijk stabiel is. Vergeet niet we kennen uh, bijvoorbeeld de oud-premier van Israël, uh, Sharon... die al jaren in coma ligt. Uh, er was dus geen reden om aan te nemen dat al op zo'n korte termijn... Uh, uh, Prins Frizo zou komen te overlijden. Dus daarmee kwam zijn dood toch al onverwacht zijn dood kon zeker onverwacht. Uh, en dat uh, merk je ook aan het feit dat bijvoorbeeld uh, prinses Merel gisteren nog twitterde over de verjaardag uh, die ze vierde, haar verjaardag, haar 44ste verjaardag die ze vierde op uh, Paleishuis ten Bosch. Het feit dat uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima gewoon op vakantie waren in, uh, in Griekenland, dus ook voor de familie kwam het onverwacht. Ja, we weten nog niet hoe of wanneer de uitvaart is van de prins. Ook niet of hij bijvoorbeeld zal worden bijgezet in Delft. Is dat, is dat ja. laatste, die bijzetting in Delft, is dat wel het meest aan ...innemelijke scenario? Uh, daar, daar, daar gaat menigeen toch wel van uit. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Uh, uh, hij is nog steeds lid van de koninklijke familie. Uh, uh, het is makkelijk om te denken... ...dan zal de familie hem ook wel in Delft bijgezet willen hebben... ...bij zijn vader, prins Klaus, die daar ligt... Uh, ...opa en oma, Bernard en Juliana die daar uh, zijn bij, uh, bijgezet. We weten natuurlijk niet wat zijn, uh, zijn laatste wens is. Of hij die had, of hij uh, toen hij nog uh, in leven was, uh, ooit... Voor het ongeluk kenbaar heeft gemaakt. We weten niet wat de wens van Mebel is. Maar aannemelijk is het dat hij uh, in de nieuwe kerk in Delft zal worden bijgezet. Het wachten op uh, dat scenario is nog steeds gaande. Natuurlijk, uh, het nieuws van zijn overlijden is nog maar kort. Menno Meijer, Koninklijke Huisverslaggever, dankjewel. We gaan naar uh, Wilco Boom in Den Haag. Want Wilco, voor jou hebben we de afgelopen uren de niet alleen het eerste nieuws gehoord, maar ook de politieke reacties. Als je die zou moeten samenvatten, hoe zijn die reacties? Ja, heel veel leedwezen met het, uh, met het overlijden van de prins natuurlijk. En, en veel gevoel ook voor, voor, de, voor de nabestaande, prinses Mabel, uh, de kinderen van het paar... en ook de rest van de, van de koninklijke familie. Um, uitgebreide reactie van premier Rutte, die overigens in het buitenland is... met vakantie en vervroegd terugkomt. Hij wordt morgenavond verwacht. Uh, de premier liet weten dat het ondanks alles toch een schok is dat de prins uh, vandaag is overleden. En hij omschrijft de prins als een professioneel en gepassioneerd mens. En hij zegt ook dat de prins Frieso met het diepste respect zal worden uh, herdacht. Um, minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... was de enige andere minister die uh, vanmiddag reageerde. Um, hij wilde kennelijk nog iets toevoegen aan de reactie van de premier. En uh, hij spreekt van een inkzwarte dag... en schrijft op zijn Facebookpagina... rust zacht, Prins Friso... Uh, wij treuren om het heengaan van een bijzondere man. Nou, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben natuurlijk ook gereageerd. Zij noemen het overlijden ongelooflijk verdrietig. En ook alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... hebben inmiddels hun leedwezen laten weten. En dat gebeurde vaak vanuit het buitenland. Want een aantal van hen is natuurlijk ook nog gewoon met vakantie. Nou, het is, uh, en dat zijn de reacties uit de politiek uh, tot de sfeer. Wat ik dan misschien ook nog kan melden... is dat uh, er waren ook wat uh, vragen of... Uh, prinses Beatrix uh, in Nederland is of in het buitenland. Maar ik begrijp inmiddels dat we mogen concluderen dat zij in Nederland is. Want de koninklijke standaard hangt boven Huis ten Bosch. En daar mag je die, op basis daarvan mag die conclusie worden getrokken. Dat hadden we nog niet gehoord, Wilco Boom. Uh, als je kijkt naar de reacties, die zijn natuurlijk heel menselijk en meelevend van de politici. Maar die moeten toch eind deze week, volgende week, in ieder geval weer aan de gang gaan met hun business as usual. Of is daar geen sprake van? Heeft het overlijden nog invloed op de agenda van Politie Den Haag? Nee, dat heeft daar geen invloed op. Komende vrijdag is de eerste ministerraad van na de zomer en die gaat gewoon door. Uh, ook al zal er dan, als er vrijdag sprake is van een begrafenis... of anderszins wel natuurlijk sprake zijn van een afvaardiging van het kabinet... maar dat hoeft het doorgaan van zo'n ministerraad niet in de weg te staan. En uh, de Tweede Kamer begint voorlopig nog niet. Die wordt pas op uh, 3 september terugverwacht van recess, Dus ook voor de gemiddelde Kamerleden heeft uh, de, het overlijden van de prins uh, geen gevolgen. Welke boom in Den Haag, dankjewel. Nog steeds hier in de studio, Han van Bree, historicus, koningshuiskenner... schrijver van het boek De Oranjes. We hebben zo'n beetje alles behandeld de afgelopen uren. Maar als we even terugbrengen tot de kern van de zaak. Moeder en zoon, prins en koningin, nu prinses Beatrix. Hoe sterk was hun band? En ze waren een soort intellectuele match. Hè? De, uh, Beatrix is een hele intelligente vrouw. Uh, uh, Friso was een hele intelligente man... Twee studies gedaan, uh, brede blik op de wereld, kennis van zaken, kennis van bankwezen... waardoor hij zijn moeder ook uh, financieel uh, bij kon staan. Dus dat, dat was een hele sterke uh, lijn eigenlijk. Ja, financieel, intellectueel en uh, in de wetenschap natuurlijk ook... dat uh, Friso niet de toekomstig koning was. En dat, dat, misschien praat dat net iets vrijer. Ja, dat weet je, nou dat hoeft niet per se, maar dat, dat, dat zal allemaal meespelen. Ja. Was Frieso er goed in geslaagd om uit dat keurslijf van het uh, Koningshuis te kruipen? Uh, in, in, in Londen wel. In ja. Londen was hij natuurlijk vrij om te gaan en te staan waar hij wilde, werd hij niet herkend op straat. Uh, in, in, in, in, in zijn werk werd hij afgerekend op uh, de resultaten en niet op wie die was. En dat, ik denk dat dat voor hem ook heel belangrijk is, dus voor iedereen denk ik wel. Maar zeker voor iemand die zo gewend is om allemaal, allemaal jaarknikkers om je heen te hebben. Mensen die alles prachtig vinden wat je doet. Je vraagt je bijna af of het noodzakelijk was voor hem om naar het buitenland te gaan... om daar inderdaad zichzelf te kunnen zijn. Nou, daar is in ieder geval uh, iets meer ruimte en, en je, je bent gewoon minder bekend. Dus uh, je hebt veel minder ballast bij je dan uh, in, in Nederland. In Nederland kent iedereen hem. Er was net overigens wel een man die zei dat in Engeland niemand wist wie er was. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. <coughs> maar de, Waarom? Nou ja, om, ik bedoel, iedereen googelt toch. Dus, dus je gaat als je een, een, een, een nieuwe medewerker hebt, ga je even kijken van wie is dit Friso of Orange... Mm -hmm. Dus dan heb je, ben je er vrij snel achter wie het is. Bovendien Zinkt dat toch ook... blijft natuurlijk, hoe je het ook went verkeerd, ook in, in, in bankaire kringen, ook bij Urenco... is het natuurlijk toch bijzonder... om iemand van koninklijke bloeden in je staf te hebben. Dus dat, dat heeft iedereen wel geweten. Maar ze zijn natuurlijk vrij snel uh, overheen. Weet je? Want daar heeft het bedrijf niet bij gebaat. Het moet verdiend worden. Ja, en, oh. en er moet verdiend worden. En, en, uh, dus dus dat, dat, dat is vrij snel voorbij. En ik denk dat hij daar het heel prettig vond om afgerekend te worden op zijn kwaliteiten. En ja. die had hij voldoende. Wat voor herinnering zal het volk voor deze prins overhouden? Ja, het volk om niet zo heel veel. Omdat het toch de prins was die het minst in de openbaarheid kwam. Die het, het meest nadrukkelijk op de achtergrond bleef. Die op koninginne dagen als hij er al was. Want het was ook een prins die soms zijn werk uh, voor liet gaan boven het... De verplichting van het Koninklijke Huis. Uh, die, die, als hij al was op uh, dagen... eigenlijk liefst achteraan liep. Buiten het bereik van de meeste camera's. Dus dat er is niet zo heel veel um, blijvende herinneringen aan die prins. die vooral binnen de kamers op zijn best was. En, en dat is in deze uh, medie-maatschappij waarin we zitten, natuurlijk uh, een nadeel. Ja, een prins tegenwillend dank, zou je bijna zeggen. Een prins, te, ja, nou ja, bijna. Ik denk wel dat hij dat liever gewoon. Anoniem was gaan studeren en uh, anoniem zijn werk had gedaan. Wat hij in relatieve anonimiteit natuurlijk wel kon in, in, in Engeland. Hij heeft natuurlijk ook in, niet voor niks in, in Amerika gestudeerd. Een tijdje. Maar, want dan kon hij natuurlijk ook als uh, ja, Freeze of Orange. Hoe de hel. <lacht> Daar had niemand een idee van. Maar die, dus, dus dat is ook niet voor niks. En in, in, in Parijs bij in Zelte, Hij heeft verschillende buitenlandse studies gedaan ook die ook alleen maar in het buitenland gedaan konden worden... maar die natuurlijk de prettige bekomstigheid hadden... dat hij daar relatief anoniem kon opereren. Han van Breep, blijft nog even zitten, want we gaan door naar half zeven. We gaan door met dit NWS Radio 1 Journaal tot zeven uur. We hebben ook wat ruimte voor ander nieuws wat vandaag gebeurde. Bij een aanvaring tussen een tanker en een motorboot in Zeeland... zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Verslaggever Theo Verbrugge van was vanmiddag op de plek van het ongeluk. Theo, is al bekend hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren? Ja, er is inmiddels uh, meer over bekend geworden. Het uh, gaat om een uh, luxe motorjacht van zo'n... 8 tot, uh, tot 10 meter. Dat lag te wachten daar bij uh, de postbrug tot die open ging. Het is de verbinding tussen de Oosterschelde en de Westerschelde. En toen is die, uh, die motorjacht is overvaren door een Duitse gastenker. Die boot, die grote boot, die kwam uit de haven van Gent. En de politie is nog steeds op zoek naar de eigenaar van dat uh, enorme schip. Ja, twee opvarenden van die zeilboot zijn om het leven gekomen. Er was even sprake van vier mensen aan boord. Ja, zeker. Lange tijd uh, was er sprake van vier personen. Uh, de politie baseerde zich op uh, getuigen. Uh, in eerste instantie werd een, een, een vrouw uh, nog door duikers uh, redelijk op tijd uh, opgevangen, zo leek het. Uh, met sonarapparatuur was zij gelokaliseerd, overgebracht, gereanimeerd naar het ziekenhuis in Goes. Maar daar is ze helaas overleden. En later is ook nog een, een man uh, gevonden. Die is uit die geplette motorjacht uh, vandaan gehaald. Het uh, zijn een man en vrouw van in de 60 jaar. En ze komen uit uh, Hulst uh, in, in Nederland. Ja, wordt er nog verder gezocht? Nee, er wordt niet meer verder gezocht, want er is uh, geen hoop meer dat er nog meer overlevenden zijn. En ze verwachten ook niet meer dat daar nog slachtoffers in die, uh, in die boot uh, zijn. Er uh, is dus met enorm veel materieel uh, vanmiddag gewerkt, uh, met helikopters ook uit... Uh, België, er was ook veel aandacht vanuit de Belgische, uh, uh, vanuit Belgische hoek... omdat ze nog even dachten dat uh, de motorboot uit België kwam... vanwege een vlaggetje wat erop uh, wapperde, uh, een Zeeuws-Vlaanderen vlaggetje. Maar uiteindelijk bleken ze dus uit uh, Nederland te komen... en stelden ze de conclusie dat er twee mensen van in de 60 jaar zijn omgekomen. Bij dat ongeluk tussen die motorboot en een tanker... vanmiddag in uh, Zeeland, Theo Verbrugger, ter plekke, dank Ieder moment... Kon het pro kamp in Cairo worden open opgebroken door de politie... maar vooralsnog is er niets gebeurd. Al weken verschansen tienduizenden mensen zich in de Egyptische hoofdstad... in hun kampement tot groeiende ergernis van legerleider Al-Sisi... en een deel van de inwoners van uh, Cairo. Gisteravond ging het gerucht dat de politie de twee kampen... binnen 24 uur zou opbreken. Korsblend Sander van Horen, Sander, wat houdt, uh, wat houdt hem tegen... om dat kampement op te breken? Ja, goede vraag. Um, hij heeft er zelf niks over gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat druk uit het Westen heel erg belangrijk is. Europa, uh, Amerika, die kijken toch mee. Hebben het geen staatsreep genoemd. Maar ja, als er dan met heel veel geweld zo'n demonstratie beëindigd wordt. dan wordt dat steeds moeilijker om vol te houden. En dat zorgt ook druk van binnenuit uh, in de regering, de burgerregering die door het leger is aangesteld daar zitten toch wat liberale politici die uh, daar moeite mee zouden moeten hebben... om met veel geweld zo'n demonstratie uiteen te breken. Dus druk ook vanuit daar. En dan heb je denk ik toch ook wel de vraag... wie moet dat dan gaan doen, dat opbreken van die demonstratie? Want dat gaat eh, volgens Schattingen ergens tussen een paar honderd... en een paar duizend doden opleveren. Eh, en dus niet alleen aan de kant van de demonstranten. De verdenking is dat ze gewapend zijn op die pleinen. Dus zullen er ook wat projectielen richting de politie of het leger gaan. Dus je krijgt ook wel steeds sterker de indruk... dat politie en het leger elkaar ook een beetje naar voren schuiven. Zo van ja, als het dan moet gebeuren, doe jij het maar. En volgens nog om al die redenen... Doet niemand het dus. Ja, want kun je een, een, een verder beeld schetsen van die protestkampen? Hoe gaat het daar binnen aan toe als je spreekt over wapens die ze hebben? Hoe ziet het er daaruit? Nou, die wapens die zie je niet. Die laten ze niet zien aan buitenlandse journalisten. Dus toen ik uh, op die twee pleinen die uh, uh, op dit moment in Cairo bezet worden... door de moslimbroeders, toen ik daar uh, rondliep, heb ik dat niet gezien. Wat je wel ziet, vooral op dat grote plein, zijn tentjes, zijn mensen die daar dag en nacht zijn... Uh, zijn gezinnen die daar s'avonds, vooral tijdens de ramadan, natuurlijk even aankwamen waaien. Uh, maar je zag je ook in toenemende mate barricades, zandzakken... Uh, goede beveiliging, je wordt gecontroleerd en gefouilleerd als je binnenkomt... en stapels met stenen die klaar liggen om naar die politie te gooien... of het leger mocht dus uiteindelijk komen. Nou, datzelfde heb je een beetje op het plein bij de universiteit. En er is vandaag nog een derde plein bijgekomen voor het Constitutionele Hof. Ook daar zitten nu moslimbroeders die uiteindelijk dus vooral maar één ding willen. Dat is namelijk dat hun president, Morsi weer terug in het zadel komt. Hmm, maar hoe, hoe lang kun je dan als regering en eigenlijk ook vooral als legerleiding... nog geloofwaardig blijven als er niet heel snel iets gebeurt? Nou, en dat vind ik dus een hele goede vraag. Want ik, uh, dat leger, dat heeft om een mandaat gevraagd. Je weet het nog, als Sisi met zijn zonnebril op... kom op straat om ons te steunen. Nou, hoeveel het er zijn geweest... daar uh, kan je iedereen een andere mening over uh, hebben horen. Maar het waren er veel. En die gaven dus dat mandaat aan het leger om op te treden tegen... Terrorisme. Nou, als je kijkt naar het leger, de regering, de televisiekanalen in Egypte, dan bestaat er geen misverstand over wat volgens hen terroristen zijn. Dat zijn de moslimbroeders ja. die pleinen. Dat zijn volgens hun broeinesten van terrorisme waar mensen gedood en gemarteld worden. En ik kan me zo voorstellen dat er toch wel wat Egyptenaren zijn die zeggen: je hebt dat mandaat, je noemt het terrorisme, doe iets. Waar wacht je nog op? Ja, zijn er eigenlijk nog andere oplossingen behalve dat fysiek opbreken van die kampen? Raten. Ja, nee, heel simpel. En, en Een dooddoener bijna. En het is geprobeerd natuurlijk. Hè? De Amerikanen, de Europeanen, individuele landen... Uh, uh, mensen van binnen Egypte... die hebben geprobeerd die twee kampen tot elkaar te brengen. Maar blijft staan uh, de regering en het leger die zeggen... moslimbroeders, hou op met demonstreren... en doe mee met dat politieke proces wat wij hebben uitgestippeld. Moslimbroeders, die blijven volhouden. Nee, eerst onze president terug en pas dan houden we op... Het lijkt nog geen centimeter dichter bij elkaar gekomen te zijn. De impasse op dit moment in Cairo, Sander van Horen, ons correspondent, dankjewel. Dieven die binnenkomen met een schroevendraaier. Miljoenen aan kunst meenemen. En hun moeder, die het waarschijnlijk heeft verbrand om sporen uit te wissen. De kunstroof uit de kunsthal leest als een jongensboek. Dat boek kan nog niet dicht, want morgen begint het proces in Boekarest. Maar de bekende Roemeense filmmaker Tudor Georgeu heeft nu al besloten dat hij er een film over gaat maken. Nou, wat ik op dit moment kan melden is dat er uh, vannacht een inbraak is geweest in de kunsthal. En daar zijn uh, enkele schilderijen bij weggenomen. I was not too much you know, buzzed or, or surprised by ik because I thought, you know, there is another art theft in the world. Weer een kunstroof, dacht de bekende Roemeense regisseur Tudor Giurgiu, toen hij van de schilderijen die zo in Rotterdam hoorde. Een matisse? Nee, toch? The very first moment when I read. Maar toen de verhalen kwamen over de miljoenen werken die mogelijk verbrand waren in een kachel, begon zijn film hard harder te kloppen. Binnen twee minuten waren ze weer weg met de zeven werken van onder andere Picasso en Monet. didn't know what they do. They didn't have any plan. Ze hadden geen plan, wisten niks van kunst, namen ze in een kussensloop mee naar hun dorp in Roemenië. Alles aan deze diefstal was klunzig. Wie would we imagined that all those paintings would travel throughout in a car? Being stuck into a pillow and then they arrived in the middle of nowhere in a, in a poor village. It's like a film, what happened? Je hebt weinig fantasie nodig om hier een film in te zien. Het meest verheugt toertje zich nog op de scène van de moeder, die de peperdure werken, samen met wat oude rubberlaarzen in een kachel stopt. She squeezed the inside the paintings and some, uh, some rubber shoes. This image is, is, I think, very, very strong. Drie Romeinen werden opgepakt op verdenking van het plegen van de diefstal. De as die nu wordt geanalyseerd is gevonden in het huis van de moeder van een van hen. Hoofdverdachte Radu D. en zijn moeder zullen dan ook de hoofdrollen krijgen. Het moment dat Radu terugkomt uit Nederland en zijn moeder ziet, dat wordt de sleutelscène. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, hoe ver ga je om je eigen kind te beschermen? Het is een vraag die we allemaal... I Ze hebben een groot probleem doordat ze die schilderijen hebben. Dat is gewoon be bewijsmateriaal. Ze kunnen ze niet verkopen. En dan is de kans redelijk groot dat ze ze vernietigen. Dat zou niet de eerste keer zijn. Juju wil ook graag in Nederland komen filmen. I would definitely would like to do it. Mits dat mag van de kunsthal. If the kunsthal would not want it, I think would we will find another museum in the world. De titel van de film staat nog niet helemaal vast. Maar de regisseur heeft een stukje van een Balkan hit in gedachten. In the song there is a line saying something about whistling and something about Picasso. That I am Picasso. Picasso Het nummer dat de dieven op de radio horen. Als ze naar Roemenië rijden, they are starting to, to singing it and they had you know in the pillow the Picasso painting, so something like the Picasso whistle or something. Sort of, yeah. We we don't know yet for sure. Hey, hey, Henrik Willem-Hofs in gesprek met de Roemeense filmmaker Tudor Giurgiu over het verhaal rond de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal. Morgen dus in Boekarest het protest tegen de verdachten. We keren even terug bij Paleishuis Ten Bos... waar prins Friso vanmorgen is overleden. Buiten bij de poort, Paul Sanders. Paul, wat gebeurt er nu bij het paleis? Nou, zo sporadisch komen er wat mensen om een, uh, een bloemetje te leggen... of een bloemetje aan te bieden aan de agenten van de Mauritius die de poort bewaken bij het uh, paleis. Uh, niet iedereen uh, slaagt daar ook in, want het blijkt dus zo te zijn... een meneer was bijvoorbeeld heel erg teleurgesteld. Het blijkt namelijk nou zo te zijn dat je legitimatie moet meenemen... als je bloemen wil aanbieden aan, uh, ja, aan, aan de familie, doe je dat eigenlijk. Nou, die meneer had geen legitimatie bij zich en uh, moest dus met zijn bloemen weer terug naar huis. Wil was zo teleurgesteld dat hij daar verder niet over wilde praten. Ja, een hele rare situatie is het eigenlijk. Want ja, een bosje bloemen zou toch dus zeggen dat... Uh, kan toch weinig kwaad. Maar goed, zo nu en dan komen er dus wat mensen aan. Uh, die worden dan ook wel vervolgens omstuwd door cameraploegen. Want iedereen wil dus blijkbaar dat plaatje toch hebben van mensen die, uh, die iets komen aanbieden. Verder dan uh, bij de poort komen ze niet, want daar staat natuurlijk de C. en die houd, uh, houden alle belangstellenden zoveel mogelijk op afstand hier, uh, hier aan de poort. Zie je nog mensen het paleis verlaten of naar binnen gaan? Nou, Het is eigenlijk een komen en gaan van, van dienstauto's. Het zijn niet de koninklijke auto's die we kennen met het kenteken AA. Hè, dat zijn de, de wagens van de koninklijke familie. Maar het zijn wel dienstauto's die uh, veelal leeg het, uh, het uh, paleis verlaten. Uh, er reed zojuist ook een, uh, een andere auto, een, niet een dienstauto, naar buiten. En ik meende daar toch... Ja, toch wel voor 99% zeker prinses Mabel in te herkennen... Uh, die achter het stuur zat. Uh, daar wordt nogal over gediscussieerd hier. Ik heb net wat beelden gezien van, uh, van uh, onze Belgische collega's... van de Belgische televisie. Ja, en ik dacht toch echt dat ze het is, uh, die het paleis dus uh, verliet. En verder, uh, achter de poorten zelf, daar vindt niet zo heel veel activiteit plaats. Uh, zo nu en dan rijdt er een auto de poorten uit... wordt er een auto verzet op het terrein zelf... maar verder weinig activiteit van, uh, van mensen. -Bosch. Gaan we even kijken bij dat werkpaleis van de koning, Paleis Noordeinde. Colette van Nuenen, jij bent daar de afgelopen uren. Is daar wat veranderd? Nee, heel rustig. De politie die hier daarnet nog was, die is inmiddels vertrokken. Ik kwam dan een paar mensen op de fiets tegen. Dan vraag ik ze: Bent u hier toevallig of bent u hier expres? En meneer, ik zag u naar boven kijken, naar de vlaggenmast boven op het paleis. Ja, ik zie niks. Ik zie geen vlag, ik zie alleen maar touwtjes. En het verbaast me dat er geen vlag half stok hangt. Ja. ja. U, waar was u toen u het hoorde? Wij zaten op de rondvakboot. En toen werd het verteld dat er om vier uur het nieuws geweest was. Ja. En onderweg hebben we ook eigenlijk niks ervan gemerkt. Behalve bij het, het ziekenhuis Westeinde, daar hing de vlag half stok. Maar we zijn op Binnenhof geweest. Hebben ook helemaal niks gezien. Geen vlag van half stok of wat dan ook. Ja. En dat verbaast me erg. Normaal gesproken is hier de vlag natuurlijk in de mast... op het moment dat de koning aan het werk is. Ja, dat is ja, niet ja, ja, zo. Hoe dat nee. het protocol precies nee. zit met half stok... Uh, dat gaan we uitzoeken. Geen idee. Nee. Nee. Wat, wat dacht u toen u het nieuws hoorde, mevrouw? Uh, ik ben geschrokken. En aan de andere kant ook opgelucht. Omdat uh, ja, het is toch een lijden eigenlijk... Hè, als je dus als uh, kastplantje in je bed ligt. Ja. En uh, het is ook wel een verlies altijd... want dan begint het trouwproces. Ja. Heeft u zelf kinderen? Ik heb twee kinderen, ja. Ja, ja. Ja, en uh, ja, dan merk je wel van... Uh, dit doet wel, uh, wel zeer. Heel veel, heel zeer. Ja. Wat gaan jullie vandaag nog doen? Wij gaan nog een eindje rondfietsen. We gaan bij Beelden aan zee kijken. Nog hier op het lange voorhout. En dan nog een eindje verder rondfietsen en heerlijk thuis eten. De dag gaat toch wel gewoon door? Ja, want je kunt er verder toch niets aan doen. Je kunt alleen aan denken. Dat is het enige wat je doen kunt op dit moment... En dat heeft u bij deze even gedaan. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En pet Petra. Het is bijna half zeven. Colette van Nune bij Paleis Noord-Einde. Dank je wel. Dit Radio 1-journaal is niet afgelopen. we gaan door ook het komend half uur nog tot zeven uur. Dus avondspits maakt plaats voor deze speciale uitzending... rondom het overlijden van Prins Friso. Dit is Radio 1. Nou, half 7, door om op internet en sociale media stromen de condolences voor de koninklijke familie binnen... na het overlijden van prins Frizo eerder vandaag. Binnen een uur hadden ruim 6000 mensen een bericht achtergelaten op condoliances.nl. Ook op de website koninklijkhuis.nl is een condoliancenregister geopend. Haagse politici reageerden ook via het internet, veelal via Twitter. Premier Rutte noemt het overlijden van prins Frizo intens verdrietig. Net als koning Willem-Alexander en dienstgezin komt premier Rutte nu eerder terug van vakantie. Prinses Beatrix is niet op vakantie, zij is thuis op Huis ten Bosch. Prins Frizo overleed in paleis Huis ten Bosch in Den Haag... aan de gevolgen van het coma... waarin hij begin vorig jaar raakte na een ski-ongeluk in Oostenrijk. Hij was 44 jaar. De Egyptische leger treedt voorlopig toch niet op... tegen de protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi in Cairo. Volgens autoriteiten wil de legerleiding bloedvergieten voorkomen. Een bron binnen de regering zegt dat is afgezien van ingrijpen... omdat het plan gisteravond uitlekte naar de media. En de Canadese smartphonefabrikant BlackBerry wil worden overgenomen of samenwerken met een ander bedrijf. Volgens de topman van BlackBerry hebben de toestellen van het bedrijf, ondanks de concurrentie, nog genoeg toekomst. Maar er is nu het goede moment om naar strategische alternatieven te zoeken. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerf Ja, het klaart op vanuit het westen. <clears throat> En vanavond blijft het droog. Uh, alleen in de loop van de nacht dan ontstaan er nieuwe buien. In eerste instantie uh, in het hele land. Maar later ook vooral in de tweede helft van de nacht geldt het vooral voor de kuststreken. En bij die buien kan ook onweer voorkomen. De temperatuur die daalt naar zo'n 14 tot 10 graden. En de wind die draait naar het westen tot noordwesten blijft vooral in het gebied vrij stevig. Vrij krachtig blijft hij daar windkracht 5. En morgen is er dan een afwisseling van zon en wolken. Ook trekken er enkele buien over. En in het noorden kan het bij buien ook onweren. Het is morgen koel met zo'n 18 tot 20 graden. De wind waait morgen uit west tot noordwest. Is matig windkracht 3 tot 4. In het warregebied vrij krachtig, windkracht 5. En woensdag ook nog een enkele bui, maar de wind neemt dan af en er komt meer zon. Vanaf donderdag wordt het weer wat warmer met temperaturen rond 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de Ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... tussen Knopend Watergaasmeer en Knopend Amstel 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 2 kilometer. Drie over half zeven. We gaan nog een half uur door om het leven uh, te omvatten. zoals dat uh, uh, uh, van prins Friso. We beginnen toch nog even met een kleine terugblik op zijn leven. Hij woonde in Londen. Was bezig met een carrière in het bedrijfsleven. En uh, dat ongeluk gebeurde vorig jaar op 17 februari... met het ongeluk, dat ski-ongeluk in Oostenrijk.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 Ja, dat voor een boer. Helaas, zoals altijd, kan ik niet meer zeggen. dat Als er iets echt te zeggen is, dan zullen we een mededeling over doen als er significante veranderingen zijn. Maar uit de uitspraken van de prins blijkt ook dat er weinig veranderd is in de situatie van Friso. Tot in november de Rijksvoorlichtingsdienst met een nieuw bericht komt.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 zag u bezocht hem in Londen, waar hij toen bezig was met zijn carrière in het bedrijfsleven in 2006. U ging met hem langs verschillende grote en kleine bedrijven. Sprak eigenlijk als een van de weinigen in de pers uitgebreid met hem. Hoe zou u hem willen taperen? Um, ja, het was eigenlijk iemand die heel direct was en um, die uh, opvallend uh, strategisch dacht en Um, nou, misschien iets minder sociaal gemakkelijk was dan zijn broer, Willem-Alexander bijvoorbeeld... maar die heel erg gericht was op het inrichten van een eigen leven. En het staan op eigen benen, onafhankelijk zijn, um, niet terugvallen op je prinselijke waardigheid... maar zorgen dat je, ja, dat je jezelf kunt redden en, um, en dat je een goed leven voor jezelf opbouwt. En Hij zei er ook al bij dat prins Klaus en uh, prinses Beatrix nu... Uh -huh. uh, hem daar heel erg in gesteund heeft en gestimuleerd heeft om uh, um zelf dat leven op te zetten. En eigenlijk dat eigenlijk alleen Willem-Alexander moest voorbereid worden op, een, op de troon. En dat de andere jongens um, moesten zorgen dat ze een baan kregen en uh, voor zichzelf konden zorgen. Ja, dat vond ik um, uh, opvallend. Verder was het iemand met veel ironie. Um, wat ik erg mooi vond is dat hij op zijn huwelijk, uh, dat heb ik later van vrienden gehoord, een tafelrede gehouden heeft waarin hij, um, hij was natuurlijk zijn, uh, de huwelijkswet um, mocht niet worden ingediend. Hè, en hij kreeg geen, daardoor werd hij geen lid van het Koninklijk Huis. Hij zei aan het eind van zijn tafelrede dat, dat, dat, een, dat de regering hem had gebracht waar hij waar zijn wilde, <lacht> namelijk... Uh, niet als troonsopvolger uh, beschikbaar. En, um, en dat vond ik eigenlijk een hele mooie manier om elegant uh, de regering te laten zien. Van we hebben we dit niet uh, prettig gevonden, maar, maar goed, uiteindelijk zijn we toch waar we wezen. Dat <laughs> is inderdaad ja. een ironie die je ook uh, absoluut terugvindt op het Britse eiland, waar de ironie natuurlijk hoog in het staat. Hoe kwam u in contact met de prins in 2006? Ja, ik had eigenlijk. Um, toen die hele kwestie met Mabel en Bruinsma uh, begon... heb ik uh, haar middelbare school in bezocht. Als verslaggever, die vierde toen het jubileum. Dat was het gymnasium in Hilversum. Hey, voor de duidelijkheid en de Mabel en uh, Klaas Bruinsma... de geliquideerde crimineel met wie zij in het verleden een relatie had. Nou ja, waar met, met wie ze vriendschappelijke betrekkingen had, weet het dan of niet heel. Ja. Maar uh, daar is toen heel veel om te doen geweest. En dat was vlak voor het huwelijk uh, dat dat in opspraak raakte... en dat een lijfwacht van Bruinsma daarmee naar buiten kwam. In ieder geval um, um, heeft zij toen nooit iets gezegd uh, hierover. En vlak voor haar huwelijk heb ik um, haar toen ontmoet in dat, op dat gymnasium... waar zij op bezoek was tijdens een symposium. Dat was een besloten bezoek... En ja, en toen heb ik kort met haar kunnen spreken. En dat was eigenlijk. Uh, dat was voor de krant, dat mocht ik gebruiken. En daarna. Um, heb ik gevraagd of ik hen een keer mocht interviewen in. Uh, Londen. En nou was het zo dat. Uh, Prins Klaus kennelijk. Frieso gestimuleerd had om. één keer naar buiten te treden. met zijn verhaal. Omdat uh, dat verhaal. en hij was natuurlijk ook. ...ooit beschuldigd, uh, althans uh, ongemakkelijk on was in de pers gekomen dat hij homoseksueel zou zijn. Daar wilde hij iets over zeggen. Uh, niemand wist iets af van zijn leven maar, en hij wilde daar één keer wat op terugzeggen. En prins Klaus uh, heeft hem toen gestimuleerd om dat te doen. Die, die leefde natuurlijk toen niet meer, maar hij heeft er toen toch voor gekozen om uh, mij te ontvangen... En, het leuke was dat hij mij meenam langs allerlei bedrijfjes waar hij voor werkte, of die, van wie hij mede-eigenaar was. Hij investeerde veel in kleine bedrijven, in uh, telecommaatschappijen, vliegtuigmaatschappijen, dus van die low-cost carriers. Uh, hij zat natuurlijk bij TNO. En het leuke was dat ik inderdaad overal waar we kwamen, wist men niet dat hij prins was. Echt waar? Uh, ja, ja, Dus ik, ik hoorde net al een van de geïnterviewden zeggen uh, dat hij Frizo van Orange werd genoemd. Dus ze uh, dus spraken hem zo wel aan. Maar ik heb een paar van hen gevraagd van... weten jullie wel dat het een prins is? En dat wisten zij helemaal niet. Dus hij kwam gewoon in kleine op, op bij mensen thuis. Of um, uh, in ieder geval kleine bedrijfjes waar ze net uh, iets op aan het zetten waren. En ik vond het eigenlijk heel grappig hoe die... Um, ja, toch altijd weer terug wilden uh, naar beoordeeld worden op je verdiensten. Want hoe was en, dat dan tijdens die ontmoetingen met u? Want hij was natuurlijk de prins die dan één keer... ...het verhaal wilde laten zien dat hij ook een mens was... ...achter die prins, of ondanks dat prinsendom. Hoe, ja. hoe was hij dan in die omgang met u? Ja, nou eigenlijk heel erg spannend, vond ik. We zaten in de taxi samen. Um, uh, ik, ik ben een paar dagen daar geweest. Ik ben bij hen thuis geweest. Uh, ik vond hun uh, uh, oudste dochter Luana was... Uh, ...die liep net en die... Um, ja, die was aan het oefenen. En er was wel een uh, uh, iemand die voor, de voor haar zorgde, dus een au pair of zo. En, maar er stond ook een walsrek. Was ja, in ieder geval uh, was er niet een uh, lakei of een, een, een hofhouding, hè, die we wel bij, bij Beatrix bij, van Beatrix kennen, en waarschijnlijk van Willem Alexander. Ja. Het was eigenlijk, ja, zij woonde in een uh, in een gewoon huis in een aan de en um, een mooi huis, dat wel. Maar uh, het was in ieder geval een gewoon gezin dat daar woonde. Is u enig ja. idee of, of Mabel straks met haar kinderen terugverhuist naar Londen? Um, ja, die kinderen zitten natuurlijk wel in Londen op school. Zij heeft haar werk daar altijd gehad. Dat ze nu meer uh, echt op tijdelijk stop gezet. Maar het is natuurlijk iemand die heel erg internationaal georiënteerd is. En. Um, die ik denk ik ook prettig vindt in het buitenland. Ze vonden ook Londen heel erg beschermd... omdat ze niet elke keer herkend werden. Ze voelden zich daar vrij, dat zeiden ze ook. Um, in, in het interview ook. En ze konden gewoon uit eten. En het is natuurlijk toch iemand die, ja, die nooit meer niet herkend wordt in Nederland. En ik kan me voorstellen uh, dat, dat, uh, dat de omgeving van Londen haar toch in die zin meer, meer trekt. En ze zal ook haar vrienden daar hebben... Dus Het zou mij niet verbazen als ze terug zou gaan, maar ik, ik, ik weet het niet. Hè. Ik, ik uh, spreek haar niet daarover. Helder, Jutta Goris, ja. uh, journaliste van NSC Handelsblad. Dank voor het schetsen van dit beeld wat u zelf optekende... toen u op bezoek was bij Friso van Orange. Een mens die hard aan het werk was en niet zozeer als Prins... zich wilde laten gelden in de, de jaren dat u daar even een kijkje mocht nemen. Dank u wel. Ja, dank je. Hans van Bree... Dit bevestigt een beetje het beeld wat we de afgelopen uren... van verschillende mensen hebben gehoord. Die was koningshuiskenner, schrijver van het boek De Oranjes. Dit, dit is eigenlijk wel heel typerend, zoals je het dat schetst. Ja, nee, dat is, dat is het waar. Iemand die op zijn merites beoordeeld wil worden, op zijn kwaliteiten... Uh, en niet omdat hij toevallig het wiegje in een uh, koninklijk paleis stond. En, ja. uh, en dat, dat hebben we overigens meer overigens misschien een aanvulling... Uh, zijn ouders hebben hem dan gestimuleerd om zelf zijn geld te verdienen... en, en dat gold ook voor Constantijn. Dat is ook in zekere zin een soort noodzaak... omdat dat geen mensen zijn die een toelage van staatswegen krijgen. Dat, dat geld, daar, daar is een groot misverstand over. Men denkt dat ieder, al die prinsen een, een, een, gewoon geld van de staat krijgen. Maar de, de familie zelf toch wel gefortuneerd? Ze zijn niet onbemiddeld, nee, dat, dat is dat zeker is zo. Stevend. Maar het is natuurlijk wel uh, van belang om, om je eigen broek te kunnen ophouden. En uh, ook, ook voor je eigen ontwikkeling, uh, dat je weet wat er in de wereld te koop is. We hebben veel fragmenten gehoord vanaf zijn geboorte, de aangifte, de doop, het huwelijk, uh, zijn jeugdjaren. We hebben het over dat leven in de openbaarheid. Hij verscheen dus heel weinig in het openbaar. We hebben een fragment van een van die spaarzame momenten waarin hij dat wel moest doen. En de aanleiding was het openen van een golfbaan. Toen ik gevraagd werd om deze baan te openen... moest ik denken aan de woorden van mijn vader... die het, openen, het knippen van linten wel eens onze core business heeft genoemd. Begrijpt u waarschijnlijk dat ik voor het knippen van linten... niet zo vaak uit Londen zal overkomen. Maar uh, toen de heer Brouwer zei dat ik niet alleen lint hoefde door te knippen... maar ook een rondje mocht spelen... toen was ik snel overgehaald. en Ik ben erg blij dat ik hier vandaag deze prachtige baan heb mogen spelen. Een rondje mogen spelen, eh, want alleen het eh, doeknippen van Linten... Daar, eh, daar vlieg je mij niet over voor vanuit Nederland. Nee nee, nee, nee, nee. Maar nee. Dit, eh, de, overigens deelde hij met uh, zijn vader, Prins Klaus, de passie voor het golf. Dat, dus, dat? Dat, dat deden ze samen, ja. Dus dat, uh, dat schiep wel, ook, ook wel weer een band. Dus het uh, was ook niet al logisch dat hij die golfbaan opende. Uh, je hoort in dit fragment ook al... het, het, het gaat hem niet vanzelf af in het, het, het, het openbaar speech. Dat, daar was hij niet voor uh, in de wieg gelegd. Nee, maar toch, als je hem zo hoort uh, op een van die, van die spaarzame momenten. weet hij het toch wel. Te, wist hij het toch wel te formuleren. Jawel, maar dan. het komt wat langzaam uit. Maar hij heeft wel die knip ook al. Hè. Even refereren naar. zijn vader die. toen hij een bank opende. Uh, het had over de core business. van. Uh, de koninklijke familie. Het openen van gebouwen. En. Uh, die toevallig een bank en ook, ook, ook bij die gelegenheid uh, benadrukt had. Prins Klaus ook benadrukt hoe zwaar het bankwezen is. Hij wist dat van zijn zoon er was niemand die zo hard moest werken, zei Prins Klaus, als mijn zoon Friso. Hmm. Want u schetste ook het beeld van de man die altijd achterin liep als de familie op koninginnendag hmm. uh, al die dingetjes moest doen. Uh, maar het is gewoon iemand die op een of andere manier getraind heeft moeten worden voor dat optreden in het openbaar. Ja, maar als je dat niet van nature hebt, dan, dan blijft het ongemakkelijk, denk ik. Dat, dat, dat zag je ook wel aan hem af. En uh, ja, hoe moet je iemand trainen die van, uh, in, in, in de massa te bewegen en dan uh, te blijven lachen? En uh, het, het gevaar is dat je dan heel veel krampte overkomt. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Het, het is een heel lastig iets hoor, als je... ...dingen moet doen waar je niet van nature goed in bent. Ja, dus daar... Viel... En hij had andere kwaliteiten. En daar, die, die waren, godzijdank voor hem, ook uh, belangrijker. En daar kon hij zijn, zijn ei wel in kwijt. Ja, en dan die verlegenheid werd daarin op de kop toegenomen. Nou, die, die verlegenheid had hij daarin niet. Uh, de, de, de verlegenheid was er vooral bij massas en, en, en camera's. Ja, hard aan het werken in Londen. We gaan naar Londen. Uh, want uh, Arjen van der Horst, onze correspondent, uh, hij vertrok in 1998, meen ik, naar Londen. Waar hij onder meer actief was in de bankenwereld. Zijn laatste werkgever was uraniumbedrijf Urenco. Uh, heeft dat bedrijf al gereageerd op zijn overlijden? Ja, die kwam ze juist met een verklaring en daarin zegt het bedrijf met diepe spijt en droefenis kennis te hebben genomen van de dood van Friso van Oranje, onze voormalige chief financial officer, en onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Uh, en ze beëindigen dit bericht, Friso heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan ons bedrijf en we zullen hem altijd herinneren voor zijn visie, integriteit en intelligentie. Want hij was uiteindelijk, stond hij nog op de loonlijst, maar zijn functie is uiteindelijk wel opgegeven hè, ergens de afgelopen anderhalf jaar. Ja, eind vorig jaar, in november geloof ik, heeft de familie gevraagd om hem uit dienst te nemen. Dus sindsdien is hij niet meer officieel in dienst van Eurenco. Ja, Was hij een bekend figuur in het Londense circuit? Nee, totaal niet. Uh, het is niet de belangstelling die Britse royals krijgen. Die worden hier echt behandeld als celebrities, maar verleden van de... Europese vorstenhuizen ja, is nauwelijks belangstelling... tenzij ze verwikkeld zijn in een smeuig schandaal. Nou ja, Frizo, ze hoorden al meerdere malen in de, in de uitzending... meet ook zelf de publiciteit natuurlijk. Veel mensen wisten ook niet dat hij prins was... Niet dat zijn overlijden vandaag onvermeld is gebleven in de, in de Britse media. Hij woonde immers in Londen, maar het was niet echt een household name hier. Hij ja, heeft het is de afgelopen anderhalf jaar tot begin juli in uh, het ziekenhuis, het Wellington ziekenhuis, gelegen. Is het wel duidelijk geworden wat, wat, wat zeg maar zijn behandeling precies voorstelde in die tijd? Nee, als we dat aan het ziekenhuis vroegen, kregen we steeds hetzelfde uh, beleefde antwoord. Wij doen geen mededelingen over de behandeling van onze patiënten. Wat we wel weten natuurlijk is dat dit Wellington Hospital eh, ja, het grootste privéziekenhuis is van het land. Het heeft een internationale reputatie als het gaat om de behandeling van zeer complexe aandoeningen. En een belangrijk onderdeel van het ziekenhuis is de Neuro Re Rehabilitation Unit. Het is een eenheid die patiënten met zware hersenschade behandelt. Nou ja, een half jaar nadat Prins Friese was opgenomen in het ziekenhuis... kregen we dus die eerste verklaring over zijn gezondheid. Hè. Daarin stond dat die eh, tekenen van minimaal bewustzijn... Van Toonde. En vorige maand uh, werd hij overgeplaatst naar Huis ten Bos. Dat was eigenlijk de laatste verklaring over zijn gezondheid. En toen werd gezegd dat verdere behandeling in het ziekenhuis niet meer nodig was. En dat impliceerde eigenlijk dat er ja, verder niets meer gedaan kon worden. Arjen van der Horst vanuit Londen, dankjewel voor deze laatste update. Uh, Han van Bree, Oranje Kenner. Uh, als u het allemaal een beetje samenvat, dan voelt het wel aan alsof de jaren in Londen toch wel de gelukkigste van zijn leven zijn geweest. Ja, wel, ik denk dat, dat de jeugd op Drakenstein ook voor het hele gezin wel prettig was. Al was hij daar natuurlijk op de lagere school, de basisschool, wel een, een prins. En iedereen kende hem daar natuurlijk wel. Maar in Londen met zijn gezin, met, met zijn werk waar hij gewaardeerd werd om wat hij kon, wat hij, wat hij inbracht. En waar hij wel zichzelf kon zijn en ontspannen kon zijn, dat, uh, dat was heel goed. Ja, ja want voor, voor zover mm. u dat kunt uh, uh, oplepelen uit uw kennis, was hij daar ook sociaal actief? Dat heb ik niet zo, nee, het was natuurlijk wel een workaholic. Zeker in, in, in de periode van, uh, dat hij voor de banken werkte. Die, uh, die, die mensen maken uh, uren, daar word ik koud van. Nou, dus dat, dat leven. Is Er is heel ja. weinig uh, ruimte voor, uh, voor een sociaal leven. En hij had natuurlijk toch wel, wel zijn vrienden en zijn familieleden. Maar het, uh, verder bleef het daar ook al bij. Ja, en, maar... en golfen zal hij ongetwijfeld ook daar gedaan hebben. Zeker in Engeland, mooie golfbaan ja, daar. Ja, ja, ja. Yes. Ja. Um, waren er contacten met leden van het Brits Koningshuis? Dus het is net het, het, het, het, het rare van het Britse koningshuis... ten opzichte van het Nederlands koningshuis... Is dat het net een verkeerde generaties zijn steeds. De, de, de, want Charles is dan weer net twintig jaar ouder, zo'n beetje. In de zestig. Ja, ja, precies. Dus uh, en, en, uh, dat, dat is altijd een beetje een handicap geweest. Want met die andere vorsthuizen bijvoorbeeld van met, met de, de Belgen, de Spanjaarden, de Noorden, de Zweden... Dat, de Zweden iets minder, maar goed, de Denen zeker... Dat, dat zijn de, de staatshoofden, of de voormalige staatshoofden inmiddels... die zijn allemaal ongeveer even oud. Mm. En de kinderen ook. Dus, dus daar is veel meer uh, contact mee. Hè, er is bijvoorbeeld een, een, een clubje van uh, kroonprins... of <coughs> toenmalige kompensatie van Maxima, uh, Mathilde, uh, Mary in, in Denemarken en uh, met de Marit in Noorwegen en Letitia, die ze dan maar Metitia noemden... omdat ze dan zes emmer hadden. Uh, maar er dus uh, uh, was niemand van die leeftijd in die categorie van het Engels Koningshuis. Dus dat, die, die contacten zijn wat dat betreft anders dan met de andere koningin. Maar god het ook voor de, de koninginnen, nu prinses Beatrix... toch ook een senioren koningin als je naar Europa kijkt uh, geweest... en Elisabeth, ja. want die contacten, hoewel ze ook in leeftijd verschilden van elkaar. Ja, maar dat was toch niet zo vanzelfsprekend als dat bijvoorbeeld de contacten zijn met uh, Margrethe van denemarken. dat is veel meer. dat dat dat het zit veel meer op hetzelfde niveau, hetzelfde gevoel en, uh, en ook ook ook uh, weet die, van van uh, spanje koning carlos. dat dat is echt. dat zijn allemaal leeftijdsgenoten. en en die zitten veel meer. dat dat is dat dat zie je ook. Hè? als als uh, beatrix carlos begroet, dan is dat echt met heel veel warmte. terwijl natuurlijk met Elisabeth is altijd toch een afstand. Ja. Um, was er een grote vriendenkring van, uh, van, van Friso en zijn gezin in Londen? Nou, ja, vriendenkring weet ik niet. Maar er is natuurlijk wel een enorm netwerk. Ze, ze kennen uh, echt heel veel mensen. Zeker ook, ook uh, Mabel. Die heeft de hele leven lang eigenlijk niets anders gedaan dan uh, genetwerkt. En heeft overal uh, enorme goede contacten. Dus, dus dat, dat netwerk is enorm. Ja. Um, we hebben een hoop fragmenten laten horen. We laten er nog één horen aan het uh, einde van deze speciale Radio 1 uitzending um, In 2004, vlak voor haar huwelijk met Prins Frizo, vertelt Mabel... dat niet de toestemming die er niet kwam een schaduw over de huwelijksdag werpt... maar het ontbreken van de overleden vaders. Ik heb op vrij jonge leeftijd mijn vader verloren. Ik was negen en um, dat heeft een enorme impact op mij gehad, heeft, heeft ook op een bepaalde manier de manier waarop ik naar het leven kijk... en wat ik met mijn leven doe, heel erg beïnvloed. Um, ik, ik zie het leven toch wel heel erg als een, als een gift. En, en ik weet dat het heel... Ja, het is eindig. En ja, ik, ik wil er dus ook heel veel mee doen met mijn leven. En ook terugdoen uit als, als een soort dankbaarheid dat ik leef. Dat klinkt een beetje idealistisch, maar dat, nou, ik, ja, zo voel ik het. Zo voel ik het. Wat een dramatisch moment. Gisteren werd ze 45. Ja, en dan vandaag. Dit is heel triest. Ja, want um, uh, als we kijken naar haar leven... ze verloor zelf haar vader op jonge leeftijd goed als kind op... en heeft nu te maken met twee kleine Ja, de, de, de, de eerste vader. Ook de tweede vader is uh, vroegtijdig overleden. Dus haar beide vaders wel uh, los, was haar eerste vader. En wisse die zijn allebei jong overleden. Eentje trouwens ook met een uh, ijsongeluk. Um, dus wat dat betreft heeft ze wel... Uh, een zwaar leven gehad in, in, in, in, in dat opzicht. Ja, heeft ze in dat opzicht ook heel veel steun gehad? We zagen dat wel vaak in insbroek anderhalf jaar geleden bij het ongeluk dat zij samen gearmd met koningin Beatrix euh, op neer ging naar het ziekenhuis en weer nou, terug naar leg. Nou, je zag het ook eigenlijk bij de inhuldiging van koning Willem Alexander. Uh, zij waren allebei. Uh, hè, toen prinses Beatrix en prinses Mabel, ze waren allebei alleen, maar ze hadden wel elkaar. En uh, eigenlijk vanaf het, het begin is uh, Beatrix heel erg dol geweest op Mabel. Hè. Dat, ze nam ze overal mee naartoe. De eerste keer dat uh, Beatrix naar haar oudste kleindochter ging kijken, uh, nam ze heel nadrukkelijk Mabel mee. Zo van ze hoort erbij, ze is er mm -hmm. even van ons en. Uh, ik sta achter haar. En dat was hè, nog, nog midden in, in volle crisis rond al dan niet toestemming krijgen voor het huwelijk. Dus dat was ook wel een statement van Beatrix. Uh, Mabel heeft op, op een huwelijk van, van neef Flores. wel ooit het verlovingsjurkje van Beatrix gedragen. Huh. Dus de, de, de jurk in 1965. Die ze toen aanhad. Bleek, Mabel prima te passen en die droeg. Dat is ook het zijn van die statements, waaruit blijkt dat ze in ieder geval heel close zijn met elkaar. Ja, als we even kijken naar hun huwelijk, er was dus geen toestemming verleend, omdat onduidelijk was uh, hoe Napsi zat. Tussen Klaas Bruinsma... die later geliquideerde crimineel, en Mabel in het verleden. Hoe, hoe stond Friso daar tegenover? Nou, die vond het, uh, het, het wat, wat Mabel werd aangedaan, vond hij heel uh, vreselijk. En uh, hij heeft haar volkomen vertrouwd. En uh, hij heeft erop vertrouwd dat ze genoeg informatie hadden gegeven aan, aan uh, het kabinet. Dat, daar dacht uh, minister-president er duidelijk anders over. En dat is heel uh, kwetsend geweest voor hun. Zeker omdat Balkenende in het openbaar heeft gezegd of ze in het openbaar verleugenaars heeft uitgemaakt, wat natuurlijk niet ook niet heel chic was, nee. moet ik het eerlijk zeggen. Dat was ook geen handige gezet, maar blijkbaar vond Balkenende... dat hij een, een punt moest maken. Um, dus dat is heel uh, pijnlijk geweest voor ze. Het is echt een hele treurige zaak geweest. Ja, maar hebben ze verder in het openbaar niet zo heel veel meer over gezegd? Nee, dat is ook heel verstandig. En het, het, ik ben, alles wat je zegt is te veel, het is verkeerd. Het is, het is gedaan en... en in, Binnen's huis zijn ze er woedend over uh, geweest. En uh, hebben ze dat. En ook daarin heeft de familie wel één lijn. Daar waren ze het heel erg met elkaar over eens dat het zo niet gemoeten had. Ja, geen lid van het. Koninklijk Huis, wel lid van de Koninklijke Familie natuurlijk, Frizo en Mabel. Hoe zit het dan met het rouwprotocol zoals dat vandaag? Nou, we hebben in Nederland geen nationale rouw, hè? dus daar is geen, eigenlijk is daar geen protocol voor. Iedereen moet naar eigen goeddunken, mag hij de vlag halfstok hangen. Op overheidsgebouwen mag dat ook naar goeddunken. Daar zijn geen protocolaire regels voor, omdat we geen, geen nationale rouw hebben. Uh, wat betekent dit voor de koning, koning Willem-Alexander? Als hij met zijn gezin nu terugkeert, het afscheid is geweest. Hoe gaat hij dit nu oppakken? Is dit een moment voor hem om hem te laten gelden? Of zou hij nu juist heel erg even in schade moeten blijven? Ik denk dat hij onvermijdelijk weer in de spotlights komt als er een, een uitvaart is. Maar dat hij verder uh, zich, zich uh, gedijst... of gedijst dat klinkt zo... Maar dat hij ook geen, geen enkele reden heeft om hier nou iets mee te doen... behalve uh, privé heel erg uh, zorgen dat je het een, uh, een plek kunt geven. Maar u schrijft uh, zelf eerder vanmiddag dat koningin Beatrix... Uh, uh, er heel goed in slaagde om dat gescheiden te houden. Dat ze heel erg oh ja, zich ja, maar dat in zijn werk zou hij daar ook niet zo heel veel van laten blijken. Misschien dat ik, je wat Ja, is dat zo? Juist omdat je ook benadrukt ja, nou, maar heel makkelijk. Dit, dit is toch wel heel privé. En, en uh, ik, ik kan me voorstellen dat hij wat afspraken afzegt nu. Weet je? Dat, dat, dat je even voor jezelf de tijd neemt om uh, dit een plek te geven. Het komt natuurlijk niet helemaal onverwacht. Je hebt er beter op kunnen anticiperen of kunnen voorbereiden misschien. Maar het blijft iets heel heftig emotioneels wat je nu uh, door moet. En ook dat is een understatement, denk ik, na het nieuws van vandaag. Anne van Bree, koningshuiskenner. Dank voor uw aanwezigheid de afgelopen uur... in deze speciale uitzending van het NWS Radio 1 -Sanaal. We brachten u het nieuws om vijf over drie... en de reacties in de uren daarnaar. De gedachten zeiden vele zijn bij de familie... bij Mabel en haar twee dochters Luana Zaria Vanmorgen kwam een dag na haar 45ste verjaardag van Mabel... Een uh, einde aan anderhalf jaar onzekerheid. Prins Friso overleed vanmorgen op Paleis Huis ten Bos. Bijna 45 jaar was hij. De familie keert terug uit het buitenland en maakt zich op voor een afscheid. Hoe, wat of wanneer en waar weten we nog niet. Als er nieuws is, hoort u dat op deze zender Radio 1. Ik wens u een fijne avond.